11 uur. Freddy van Tijn met het NOS journaal. Er is nog ruimte om te onderhandelen over de bezuinigingen op de salaris in de zorg, zei minister Dijsselbloem van Financiën in nieuwsuur. De vakcentrales noemden het eerder vandaag onacceptabel als wordt vastgehouden aan de nullijn voor rijksambtenaren en zorgpersoneel. Ze zijn sceptisch over het komend sociaal overleg. Als de bezuinigingsplannen worden doorgevoerd, dan is het volgens Dijsselbloem mogelijk om een deel van het bezuinigde geld terug te laten vloeien naar de werknemers. In Nieuwsuur zei hij dat hij daar eventueel opnieuw naar wil kijken. De top van het failliet verklaarde thuiszorgbedrijf Mejavita heeft riskant, ongeloofwaardig en onbegrijpelijk gehandeld. Dat staat in een conceptrapport in opdracht van de ondernemingskamer van het Amsterdamse gerechtshof. Nieuwsuur heeft het ingezien. Mejavita, ontstaan uit een fusie in 2007, was het grootste thuiszorgconcern van Nederland. Binnen twee jaar ging het failliet. De onderzoekers stellen vast dat de fusie geen enkel voordeel heeft opgeleverd en dat verschillende projecten veel geld hebben gekost. De ondernemingskamer moet beslissen of de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid. De Raad van Commissarissen van Mea Vita stond onder leiding van VVD-prominent Loek Hermans. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, heeft zich scherp uitgelaten over opmerkingen van de Turkse premier Erdogan. Die heeft het zionisme vergeleken met het fascisme en het een misdaad tegen de menselijkheid genoemd. Minister Kerry is op bezoek in Turkije, het land is een bondgenoot van de NAVO. Tijdens een persconferentie in Ankara veroordeelde Kerry de uitlatingen die Erdogan deed... tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties afgelopen week in Wenen... en noemde de vergelijking tussen het fascisme en het zionisme verwerpelijk. Kerry zei ook dat de houding van de Turkse premier niet bijdraagt aan de pogingen... om vrede te bereiken in het Midden-Oosten... Nederland haalt de Diane 35-pil niet uit de handel. Dat zegt minister Schippers van Volksgezondheid... in antwoord op vragen die de PVV stelde... omdat er een onderzoek loopt naar de veiligheid van de anticonceptiepil. Schippers schrijft dat ze niet bevoegd is... om geneesmiddelen uit de handel te nemen. Het college ter beoordeling van geneesmiddelen gaat daarover. Vorige maand heeft die instantie een melding gekregen... over een jonge Nederlandse gebruikster van de Diane 35-pil... die overleed aan een longembolie. Waarschijnlijk heeft de pil daarbij een rol gespeeld. Schippers vindt dat het Europese onderzoek dat nu loopt moet worden afgewacht. Frankrijk heeft de pil onlangs uit de handel gehaald. De Amerikaanse president Obama verwacht dat het nog weken en misschien wel maanden duurt... voordat er een alternatief is gevonden voor de miljardenbezuinigingen die zijn ingegaan. De leiders van het Amerikaanse congres werden het niet eens over een plan om de staatsschuld te verlagen. Daardoor komt een pakket bezuinigingen dat, uh, van 85 miljard dollar... Alle overheidsdiensten moeten een deel van hun budget inleveren. Obama verwijt de Republikeinen dat ze een echte oplossing blokkeren. Daarmee doelt hij onder meer op een hervorming van het belastingstelsel... waarbij rijken meer gaan betalen. De Republikeinen vinden dat de overheid moet bezuinigen. De particuliere SpaceX-ruimtecapsule is in de problemen geraakt. Kort na de lancering op Cape Canaveral bleek dat drie van de vier stuurraketten niet werkten. SpaceX is het eerste commerciële bedrijf dat erin is geslaagd een raket in een baan om de aarde te brengen. Het bevoorraadde oktober vorig jaar voor het eerst het internationale ruimtestation ISS. Vanmorgen werd de derde vlucht naar het ISS gelanceerd met voedsel en toebehoren voor ruimte-experimenten. De stuurraketten weigerden korte tijd na de lancering... Uh, dienst. Het mankement is inmiddels verholpen. Noorwegen wil het roken van heroïne gaan gedogen. De regering hoopt het aantal overdoses te kunnen terugdringen... door drugsverslaafden van het injecteren van de drug af te krijgen. Het land heeft een van de hoogste percentages drugsverslaafden in Europa. Jaarlijks komen er meer mensen om door drugsgebruik... dan door verkeersongelukken. Ongeveer een derde van die sterfgevallen komt door het spuiten van heroïne. Het roken van heroïne is minder gevaarlijk. Er is een kleinere hoeveelheid voor nodig... en de kans op overdraagbare ziektes is kleiner. In de Eredivisie heeft Vitesse met 2-0 gewonnen van FC Utrecht. Vitesse komt door de zege op de tweede plaats. Het staat nu op gelijke hoogte met Ajax... dat nog wel een wedstrijd te goed heeft. De wedstrijd in Arnhem werd overschaduwd... door het overlijden van Vitesse-icoon Theo Bos, dat vandaag bekend werd. Het duel werd even stilgelegd in de vierde minuut... als eerbetoon aan het rugnummer van Bos, nummer 4. Het weer. Minima vannacht rond het vriespunt. Morgen voorals middags af en toe zon, maxima 6 of 7 graden. Zondag wat meer zon en een graadje zachter. Na het weekeinde nog meer zon en dan gaat ook de temperatuur omhoog. Dinsdag wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond. Soms komt nieuws ineens heel dichtbij. Een groep automobilisten rond Waalrem maakt bezwaar tegen een opeenstapeling van boetes, zo werd vandaag bekend. Plotseling is op een plaats de flitspaal aangezet, terwijl het opsturen van de boetes heel lang op zich liet wachten. En daardoor kregen de hardrijders ineens een stapel boetes op de mat voor een telkens op dezelfde plek gemaakte overtreding. Dan nou vraagt u zich af waarom dit nieuws dichtbij komt. Nou, in mijn beginjaren als oogpresentator heb ik precies hetzelfde meegemaakt. Op een dag vond ik vijf boetes op de mat. Telkens was ik geflitst om 0 uur 32. Precies een half uurtje na het oog. Geacht OM, weet wat u doet. Als u deze inwoners van Wouwen gelijk gaat geven, krijgt u van mij ook een brief. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Het kabinet heeft vandaag de plannen gepresenteerd... om volgend jaar 4 miljard extra te bezuinigen. Hoe gaat premier Rutte voor elkaar krijgen... dat zowel de sociale partners als een deel van de oppositie die plannen steunt? Dat vraagt Joost Vullings zo aan de premier. Heel veel Nederlanders lijden aan een zeldzame ziekte... een ziekte die maar een beperkt aantal mensen heeft. Er zijn er maar liefst 6.000 van. Morgen is er een zeldzame ziektedag. We spreken met een deskundige en met de moeder van een kind met een zeldzame ziekte. Verder aandacht voor het Amerikaanse showbasketbalteam Harlem Globetrotters, dat Noord-Korea bezoekt. En voor de Lond Londense burgemeester Boris Johnson, die een maatregel van het Europees parlement om bonussen te beperken vergeleek met een maatregel van Diocletianus. Eerst voor alles een overzicht van het nieuws van... Vrijdag 1 maart. We vragen aan iedereen in Nederland die werkt de komende tijd om te accepteren dat we de belastingvrij schijven bevriezen. We vragen mensen in de collectieve sector... om gezamenlijk te komen tot verdere loonmatiging. Precies. Als iedereen nou gewoon een beetje meewerkt... dan heeft het kabinet die 4,3 miljard extra bezuinigingen zo binnen. En waarom zouden de oppositiewerkgevers en werknemers niet meewerken? Zoals vicepremier Asje zegt... We zitten in deze situatie en we moeten eruit komen. En dat realiseren wij ons heel goed. Maar dat realiseren de vakbonden en de werkgevers ook. Werkgevers misschien, maar de vakbonden realiseren zich vooral... dat de huidige plannen van het kabinet niet al te best uitpakken voor hun leden. Dit kabinet bezuinigt te veel, het raakt mensen te veel... het heeft onvoldoende een stip op de horizon en visie... en als er niets verandert, dan doen wij niet mee. Maar de eeuwige optimist in premier Rutte weet dat de soep niet zo heet gegeten wordt... als die wordt opgediend. Het is ook logisch dat de eerste reacties natuurlijk piketpalen slaan zijn... posities bepalen, dat begrijp ik volledig. Dat zou ik zelf ook doen als ik in oppositie zat. En misschien verschuiven die piketpaaltjes ook nog wel. Maar de oppositie liet gisteren al weten niet zonder slag of stoot in te stemmen met de zoveelste bezuinigingsronde. En één lid van de oppositie liet al weten helemaal niet te buigen. We gaan de komende tijd ook uh, inderdaad activistisch het land in om uh, te zorgen dat we een stem geven aan al die Nederlanders die uh, er genoeg van hebben dat het kabinet de economie uh, wat dat betreft uh, kapot maakt. Een heuse verzetsbeweging in vredestijd. De eerste stop op de landelijke tour van de actiegroep... was de ingang van het ministerie van Algemene Zaken vanmorgen... de zetel van de ministerraad. Tot verrassing van sommige ministers. Een goed alternatief, zeg ik terwijl die minister van VWS... voorbij nee, komt. Een actiegroep. Nee. Dus Ga je op de boven klimmen? 4,3 miljard is natuurlijk veel, maar het kan altijd draconischer. Wat dacht u van 85 miljard? Dat bedrag wordt in Amerika automatisch bezuinigd... als democraten en republikeinen niet tot overeenstemming komen. Hoe dat zo, vraagt u zich wellicht af. Nou, dat hebben ze zo afgesproken om zichzelf te dwingen... tot een akkoord te komen over het begrotingstekort. U raadt het al, dat akkoord is er niet, en dus wordt er drastisch gekort. Op bijna alles, ook op defensie. En dat kan de nekslag zijn voor bijvoorbeeld scheepsbouwers. Nu zou je verwachten dat president Obama en de leider van de Republikeinen... Beuner tot het laatste moment zitten te onderhandelen, maar niets is minder waar. Obama is bezig uit te leggen dat dit allemaal de schuld van de Republikeinen is. En Beunen probeert het Amerikaanse volk te overtuigen dat het aan Obama ligt. De administratie is aan te spelen. Spelen met de Amerikaanse mensen, schelen met de Amerikaanse mensen. Dit is niet. Dit is niet leiderschap. Obama verwacht dat de onderhandelingen nog weken en misschien maanden kunnen duren. Ondertussen gaat de miljardenbezuiniging gewoon door. Er was ook goed nieuws voor de Libiër Ahmed Al-A in ieder geval. Hij werd vrijgesproken voor zijn aandeel in de Schipholbrand zeven jaar geleden. Bij die brand kwamen elf asielzoekers om het leven. Al-A werd eerder veroordeeld omdat hij de brand zou hebben veroorzaakt... door een brandende sigaret achterloos weg te gooien. Het gerechtshof sprak hem vandaag alsnog vrij... omdat de Libiër er niet vanuit kon gaan dat een weggegooide peuk zoveel ellende zou veroorzaken. In de visie van het Hof is de kans dat een weggeschoten cheque onder de gegeven omstandigheden tot brand kan leiden, bepaald gering te achten. Bovendien ging het hier, zoals de rechter al zei, om een cheque En daarvan is blijkbaar algemeen bekend dat die minder schade veroorzaken dan sigaretten. Sigaretten branden geheel op, terwijl chequejes na verloop van tijd uitgaan. Hoe het ook zij, al A. is een vrij man. Dat was hij overigens al. Hij had zijn eerder opgelegde straf al uitgezeten en is inmiddels weer in Libië. Hij kan nu trouwens terugkomen naar Nederland, want nu die is vrijgesproken... wordt hij ook aangemerkt als slachtoffer van de brand. En als slachtoffer heb je bepaalde rechten. Omdat andere mensen die ook slachtoffer uh, zijn geworden van, uh, van de brand... op enig moment onder een pardonregeling zijn gevallen... en een verblijfsvergunning hebben gekregen of al A, ah, dat ook van plan is, valt nog te bezien. Volgens zijn advocaat is het eerst tijd voor andere dingen. Hij gaat eerst een feest vieren... en daarna gaat hij uh, samen met ons eens kijken... wat, hij, uh, wat voor schadevergoeding hij uh, bij de staat kan vorderen. Benedictus beleefde vandaag zijn eerste dag als emeritus paus. Stijn, Stijn Vens is Vaticaan-kenner en in Rome op dit moment. Stijn, goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe heeft de paus de dag doorgebracht? De ex-paus, moeten we zeggen. Ja, de emeritus de emeritus Paus, sorry, ja. Ja, dat was vandaag de dagelijkse persbriefing in het perscentrum van het Vaticaan. En daar is maar liefst drie kwartier ingegaan op deze eerste dag van Benedictus als emeritus Paus. Wat weten we? We weten dat hij om zeven uur vanochtend de mis heeft opgedragen. Een licht ontbijt heeft genoten. En vervolgens allerlei boodschappen die hij heeft ontvangen... naar aanleiding van zijn terugtreden heeft doorgenomen. En voor de rest... Rustig, lezend en binnend de dag heeft doorgebracht. Het lijkt me een prachtige dag. Maar hoe kan je er drie kwartier over doen om dat te vertellen? Nou, het moest eerst in drie talen. Eerst het in het Italiaans. Vervolgens in het uh, Engels en vervolgens in het Spaans. En vervolgens kwamen we er echt. Vele, vele vragen van journalisten. Er waren journalisten die wilden weten wat hij precies uh, voor zijn ontbijt uh, genoten had. Dat wist de woordvoerder van de paus niet. En er werd natuurlijk ook ingegaan op de eerste avond als emeritus paus. Gisteravond. Om acht uur gingen die deuren dicht van dat uh, apostolisch paleis. Te teken dat het, uh, dat hij echt geen paus meer was. Vervolgens weten we dat hij naar maar liefst twee tv-journaals heeft gekeken. Naar zijn eigen afscheid eigenlijk. ja geriefelijk in een fortui en vervolgens een klein wandelingje is gaan maken in het paleis. Hij kon niet naar buiten, want het zijn prachtige ruimtes daar met mooi uitzicht op het meer. Ja, ik vond het wel mooi klinken allemaal. Ja, het gerucht gaat ook dat hij piano gespeeld heeft. Kun je dat bevestigen? Er werd gezegd, en ik citeer nu letterlijk uit de persconferentie, dat de paus in deze moeilijke weken voor hem regelmatig het klavier heeft uh, bespeeld. En de verwachting werd uitgesproken dat in zijn nieuwe tijdelijke behuizing uh, de, de paus zich zal overgeven aan het pianospel. En met name de componist Mozart. Kijk eens aan. En is dit ook een beetje het voorland van de paus? Beetje wandelen, beetje bidden, televisie kijken en piano spelen? Dat is zijn voorland. Er werd gezegd dat hij een paar favoriete boeken al heeft meegenomen. De rest van de boeken is nog ingepakt. Hij gaat het leven leiden echt van een pensionado. Een pensionado van 85. Geen verplichtingen meer. Geen kardinalen over de vloer. Het, het lijkt me een heerlijk leven. Stijn Vens, dankjewel. We gaan door met de krant van morgen. Gelezen door Mariel Hagerman. In Nederland zijn waarschijnlijk tien vrouwen overleden die de Diane 35-pil hadden geslikt. Het Nederlands Bijwerkingencentrum, Larep, heeft dat bevestigd tegenover trouw. In januari overleed in Nederland een vrouw van 21 aan een longembolie... nadat ze een aantal maanden de dianepil had geslikt. Sinds dit bekend werd zijn het bij het bijwerkingencentrum nieuwe meldingen binnengekomen. Bij negen van die meldingen gaat het om jonge vrouwen... die zijn overleden aan trombose of een longembolie. De sterfgevallen zijn uit 2011 en daarvoor. Frankrijk heeft de dianepil inmiddels van de markt gehaald. In Nederland is dat nog niet het geval. Het bijwerkingencentrum heeft wel vandaag het college... ter beoordeling van geneesmiddelen van de Nederlandse doden op de hoogte gesteld. De Volksrand bericht over mogelijke moderne slavernij bij een transportbedrijf in Noord-Brabant. FNV-bondgenoten is een rechtszaak begonnen omdat Hongaarse werknemers uurlonen krijgen van 2 tot 3 euro. Vandaag is de directeur-eigenaar onder Ede Voort bij de rechtbank in Den Bosch. Het transportbedrijf heeft een dochter in Hongarije. Die wordt volgens de vakbond gebruikt als een brievenbusfirma. Een groep van minstens 80 Hongaarse chauffeurs zou in Nederland voor het bedrijf rijden, maar wordt betaald door de Hongaarse vestiging. SNV-bondgenoten pakt nu een van de grootste transporteurs aan, want de uitbuiting van Oost-Europese chauffeurs en verdringing van gezonde Nederlandse werkgelegenheid begint een trend te worden, zegt de vakbond in de Volkskrant. Een extra groep burgers dreigt zich van de politiek af te keren door de kabinetsplannen met de werkloosheidsuitkeringen. Vertrekkend directeur Paul Snabel van het Sociaal en Cultureel Planbureau spreekt die verwachting uit in trouw. De burgers die zich dreigen af te keren zijn voer voor emotiepolitiek. Zoals Henk Krol van de partij 50PLUS die bedrijft. Veel kiezers zijn voor bang voor een sobere WW... die kan leiden tot een jarenlang bestijn, bestaan op bijstandsniveau. Mensen die het idee hebben dat de politiek heeft gefaald... worden gevoelig voor de wens zonder bokken aan te wijzen... en wenden zich tot partijen die inspelen op die emoties, mens schnabel. In het verleden gingen die stemmen naar de PVV en de SP. Nu speelt 50 plus die rol. De Telegraaf is in de geschiedenis gedoken... van de enige Nederlandse paus, Adrianus VI... In de vaderlandse geschiedenis is hij nagenoeg vergeten... maar hij was misschien wel de paus die de reformatie had kunnen voorkomen... als hij langer had geleefd. De krant schrijft dat de Utrechtse timmermanszoon in zijn tijd... de renaissance, de enige kerkvorst was die deugde. Want de meesten waren van God los. Het Vaticaan was in die dagen gewoon een hoerenkast. Adrianus eiste tijdens de twintig maanden dat hij aan het hoofd stond van de kerk... dat de hoogste geestelijkheid zich conformeerde aan het celibaat... en de smaak van wijn zou beperken tot een nipje tijdens de eucharistie. Om Verleidingen weg te nemen liet Adrianus de prostituees... en schandknapen bij het Vaticaan verdrijven... net als kunstenaars, dichters en andere vrijdenkers. Kunstwerken met veel vrouwelijk bloot verdwenen achter slot en grendel. De Telegraaf denkt dat Adrianus het goed had gezien. Het gebrek aan moraal bracht een kerkscheuring teweeg. De reformatie, terwijl Adrianus eigenlijk hetzelfde wilde als Luther... een zuivering van de kerk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Het is nou wel anders. de me slim, maar jij bent niet verlie. Anders wijden nou ja wel, anders wijden we nou ja wel, anders wijden we nou ja wel. Je zoekt bij mij. Anders wijden nou ja wel, anders wijden we nou ja wel, anders zat jij nou ja mooi hier bij de kachel. Anders heb ik. Zun kan bieden dat je voor mee gewoon voor hetzelfde geld. Maar anders waaiende nou ja wel. Waar je hier nooit meer anders nou wijden nou ja wel van Daniel Louis aanstaande donderdag treedt hij op in het oog het is vrijdagavond, tijd voor het wekelijks gesprek met de minister-president. Het was de week van de CPB-cijfers en extra bezuinigingen... in Den Haag, Joost Vullings. Goedenavond, Joost. Nou ja, het kabinet dat moet nu toewerken aan een akkoord, hè? Zeiden we net al, hoe gaat dat precies verder? Dat komt uitgebreid aan de orde in het gesprek, maar verwacht niet dat er een strak tijdschema wordt gegeven door de premier. Ik ben eerst begonnen wel met vragen over het bezuinigingspakket voor 2014. Nou, dat is op voorhand al zwaar bekritiseerd door de oppositie, maar ook door de vakbonden. Maar laten we ook wel wezen, een wezenlijk onderdeel van het pakket is lastenverzwaring, dus meer belastingen voor burgers en bedrijven. En dat moet een liberaal, en dat is onze premier, toch verschrikkelijk pijn doen. Ja, het is natuurlijk vervelend uh, dat het nodig is om extra maatregelen te nemen. Uh, dat, dat wisten we natuurlijk. Dat uh, onze opdracht om Nederland sterker uit de crisis te laten komen... Uh, te werken aan economisch herstel... dat dat ook uh, een weg zou zijn met tegenslagen. Dit was zo'n tegenslag. Ja, maar u, u, in, in de verkiezingscampagne heeft u het altijd over uh, bezuinigen... Uh, op de overheid kosten kunnen naar beneden. Nou, er wordt wel iets op de overheid bezuinigd. Maar uiteindelijk verhoogt u de belastingen... En zet u heel veel hardwerkende Nederlanders op de nullijn? Kijk, bij elk bezuinigingspakket, ook in het verleden, zul je zien dat Gofweg een derde lasten is, twee derde. Uitgaven. Ja, maar dat is toch een reden om, het, om hetzelfde te doen? Ja, maar we zitten ook wel met het feit dat we in uh, 2010 en 2012... bij de formaties van 2010 en 2012 opgeteld al een bezuinigingsopgave hebben... van 46 miljard euro. Dus langzamerhand wordt het natuurlijk ook steeds lastiger om nog zaken te vinden. Bijvoorbeeld in Den Haag, de Haagse departementen... verliezen tussen nu en 2016 40 procent van hun werkplekken. Drie gebouwen komen leeg te staan. Om maar te schetsen, ja, ook de overheid snijdt natuurlijk in zichzelf. Die wordt kleiner. Uh, wat we nu doen is opnieuw uh, een aantal maatregelen... die voor een deel in de lastensfeer zitten, maar grotendeels niet. Uh, en we vragen opnieuw aan iedereen een bijdrage. Maar dat houdt in als het volgend jaar weer tegen zit... dan gaan de belastingen dus weer omhoog. Nou, wat we doen is de schijven bevriezen dus ja, mensen de, merken dat alleen zal door ga je meer belasting betalen ja nou ja niet iedereen dat merk je alleen als je door een loonsverhoging in een hogere belastingschrijf zou komen eerder nu dan het geval zou zijn geweest als de belastingschrijf met de inflatie waren meegegroeid. maar door ze te bevriezen is die kans groot dat je een hoger tarief komt maar lang niet iedereen zal dat meemaken dus het is niet zo dat iedereen hogere belastingen krijgt uh, uh, waarom doe je dit omdat je uiteindelijk wil dat die economie herstelt en voor economisch herstel is nodig dat je ook de overheidsfinanciën onder controle brengt naast dat je de loonkosten maar ik hoor bijna tegenwoordig alleen maar economen die zeggen van nou we hebben al veel bezuinigd, dat was goed, daar was ik als econoom voor, maar we komen nu in de fase om te laten zeggen ja die 0,3, 0,4 procent boven die drie laat nu maar even waaien. Ja twee redenen om het toch te doen, uh, ten eerste uh, omdat je vertrouwen moet behouden van financiële markten en als die merken dat Nederland het niet meer serieus neemt dan gaat de rente op de staatsschuld stijgen en dan klotst een bedrag van 400 miljard door het systeem, 1 procent daarop is ineens ieder jaar 4 miljard ellende uh, erbij, de de reden is dat we ook dit jaar gewoon weer ruim 20 miljard meer uitgeven dan we binnenkrijgen. En volgend jaar, na deze ombuiging, uh, nog 16, 17 miljard meer dan we binnenkrijgen. Dus je kunt dat niet eindeloos doen. Uiteindelijk keert er wel het schip, wordt die staatsgrot zo groot... dat hij een, een drain wordt op je uitgaven, op je welvaart. Het is een soort monster wat door het tuintje loopt. Je moet dat monster, je moet dat monster uit het tuintje krijgen. U wilt een akkoord sluiten met de oppositie over deze extra bezuinigingen, maar ook over andere zaken. Wat, als het in u ligt, wat komt er dan allemaal in dat akkoord te zitten? Nou ja, we willen stap voor stap doen. Ik wil nu eerst in gesprek proberen te komen met uh, werkgevers en werknemers. Uh, we hebben nu verkennende gesprekken gehad. Het is nu van belang dat we kunnen gaan onderhandelen. Ik hoop dat dat uh, snel kan beginnen. Uh, we kijken hoe ver we komen met elkaar. Ik heb daar goede hoop op. Hoe lang uh, geeft u dat, uh, de tijd voor dat overleg? Ja, ik, iedereen zal zien dat we niet veel tijd hebben, maar het heeft ook niet zoveel zin daar een enorme tijdsdruk op te zetten. Maar het zou mooi zijn als je in de komende vijf. zes weken een heel eind kunnen komen met zowel werkgevers en werknemers... als ook partijen in de Kamers. En dan gaat hij op twee borden tegelijk schaken. Dat lijkt me heel lastig. Nou, het ligt voor de hand dat er nu eerst gesprekken plaatsvinden... met sociale partners. Dan moet en... je dan binnen een paar dat weken je... dat klaar zijn. En Met dat, met dat akkoord of met een, ja, met een geen akkoord in de hand naar de oppositie. Maar liever wat langer en beter dan tekort en geen akkoord... En ik merk tot nu toe, uh, men ziet ook de, de, de, de pluspuntjes die eraan komen. Later dit jaar gaat die economie weer wat groeien. We zien de export aankomen. Maar goed, u hebt de volgorde van wat u gaat doen. Eerst met het liefste met de sociale partners tot een akkoord komen. Uh, dan met de oppositie. Maar wat moet er, als het u de keuze heeft allemaal in het akkoord komen? Ja, dat, dat laat ik niet overuit, omdat ik het van belang vind het stap voor stap te doen. Maar dat is dat extra pakket om in 2014 de begroting te krijgen. Ja, nogmaals, ik, ik, het heeft niet zo heel veel zin. Maar ook de... hervormingen als de WW, duurverkorting, dat, dat... Sociale partners, is de verwachting, zullen natuurlijk willen praten... over de arbeidsmarkt. Ja. Uh, dat is dus zo'n hervorming die er dan in komt. Ja, en misschien willen ze ook praten, dat weet ik niet zeker. We moeten afwachten. Mars, met koop, oh, pensioenen en andere zaken. Dus dat ligt Echt? voor de hand, uh, ja. dat ze over die zaken willen praten. Dat willen wij natuurlijk ook graag. Dus je, ik, ik kan nu wel zeggen wat ik allemaal vind dat er moet. Maar deels ben ik ook een onderhandelende partij. En vind ik het ook handiger en beter en voor het resultaat verstandiger, dat ik daar nou niet al te veel over zeg. Juist ook omdat ik vind, dat merk ik ook bij werkgevers en werknemers... die zeggen, hé, hey, we zien later dit jaar die groei weer wat aantrekken. De export neemt toe, het producentenvertrouwen neemt uh, wat toe. We zien geleidelijk ook weer wat licht aan het eind van de tunnel. Dus de zaak is nu deze moeilijke fase goed doorkomen... maar dan ook gebruik maken van die aantrekkende goede signalen. Waarom zou een oppositiepartij in de Tweede Kamer... met u moeten meewerken aan een akkoord? Omdat oppositiepartijen in de Tweede Kamer bestaan uit mensen. die willen dat het land sterker uit de crisis komt. door mee te werken aan het akkoord, de kans ook hebben om. natuurlijk hun politieke wensen te realiseren. Kijk naar het akkoord over de woningmarkt. Daarbij is uh, het gelukt bij ChristenUnie. SGP, D66, om belangrijke zaken die zij wilden realiseren... ook in dat akkoord te krijgen. Het zal ook niet altijd een akkoord zijn. We zullen als ook... oppositiepartij heb je er veel meer belang bij. Inderdaad, om iedere keer een deelakkoord te sluiten... dan haal je er volgens mij veel meer uit... dan dat je meewerkt aan een groter akkoord. Ja, maar kijk, het, zal, het zal alle drie zo zijn. We zullen Tussen nu en 2017 is mijn verwachting. Het kabinet functioneert goed, is stabiel... maar heeft wel een minderheid in de Eerste Kamer. Dus je zult soms zien dat je concrete... Dat doen we dan maar helemaal geen akkoord, maar ook eens afspraken maakt over sommige zaken. Soms ook een wat groter, grotere afspraak maakt die meer het karakter van akkoord krijgt. Misschien ook eens wat dossiers met elkaar verbindt. En dan krijg je een nog wat groter akkoord. Dat zal allemaal gebeuren. Je kunt dat niet van tevoren voorspellen, precies hoe dat gaat. Is ook niet erg. Want uiteindelijk is het belangrijker, met wie zit je aan tafel? En dat is in Nederland, of het ja? nou werkgevers, werknemers zelfs partijen, verstandige mensen. Je zegt met wie zit je aan tafel? Uh, minister Dijsgen van Financiën heeft deze week met alle partijen gesproken. Ik geloof dat de PVV zich officieel heeft afgemeld voor zo'n akkoord. Van wij doen niet mee. Alle andere partijen zijn nog in de race. Da, ja, ik neem aan dat er niet een akkoord komt met alle oppositiepartijen. Er gaan partijen afvallen. Is het de eerstvolgende kwalificatie eis, Je moet wel die 3% onderschrijven. Nou, kijk, als ik daar nu allemaal op speculeer... Nou, dan lijkt me dan heel logisch. Ik, ja, nogmaals, ik, ik ga daar nu allemaal geen antwoord op geven. Ik begrijp de vraag... Ik zou hem ook stellen, uh, maar ik kan hem niet beantwoorden. Simpelweg, omdat ik daarmee... Je gaat toch alleen zaken het... doen met partijen die, die zeggen van... Ja, we moeten in 2014 en de jaren daarna onder de 3% zitten? Stap voor stap. Uh, echt, laten we nog eerst eens beginnen met die sociale partners. En het goede ja, is dat het rondje, maar, dat, dat, dat, dat lukt of gemaakt. dat mislukt... en dan komt hij ja, bij de oppositie terecht. Het goede is dat Jeroen Dijsselbloem... en uh, in beide gevallen moeten we dan naar de oppositie... als het lukt en als het niet lukt. Want uiteindelijk moet je toch een parlementaire meerderheid krijgen. Daar heeft hij volkomen gelijk in. Het goede is dat Nou, de PVV lijkt weinig belangstelling te hebben... Maar zelfs die is niet helemaal uitgesloten. En de andere partijen zijn allemaal bereid mee te denken. En als ik nu uh, ga schetsen uh, hoe je dat, dat verder, dat aantal zou moeten beperken... ja, dan beleg ik het proces met zoveel klemmen, dan uh, kom je er niet uit. Dus dat, ik moet daar ook verstandig in zijn. En als alles mislukt, dus met de sociale partners mislukt het... met de oppositie mislukt het... En dat is nou het goede, daar ben ik geen seconde bang voor. Omdat ik de absolute overtuiging heb... als ik zie hoe later dit jaar de economie wat aantrekt... we nu door een hele zware fase gaan... partijen de kans hebben in de sfeer van werkgevers, werknemers... maar ook in de kamers... om hun idealen en, en accenten in, in dat soort afspraken ook te verwerken... dan denk ik dat dit gaat lukken. Ja, 30 april, dan moet het eigenlijk af zijn. is ook de dag van de abdicatie. Zit u dan in die nieuwe kerk met, met zwarte wallen onder uw ogen... Of zit u daar al een beetje fluitend op... omdat u heeft kunnen uitslapen... omdat u de week tevoren een prachtig akkoord heeft gesloten? Nou, ja, het zou mooi zijn als we ja, het half april klaar kunnen zijn. Maar als het... Ja, we, we, we, we, we, ik, ik u weet, het werkt in Den Haag. Dat wordt 29 daar... april. Uh, je heeft een half, met een half uurtje slaap gaat u naar de applicatie toe waarschijnlijk. Dat ja, maar laten we die twee dingen, dingen dan niet met elkaar verbinden. Want, want uh, dan ontstaat er zo'n sfeer zo van... je moet klaar zijn nee, voor dat. Nee, misschien moeten, zijn we wel eind maart een heel we eind. Moeten, we moeten we misschien, zo misschien, zeggen 1 mei is inleveren in Europa. Dat is eigenlijk de deadline. En toevallig valt dat samen met 30 april. Heel eerder te zijn vind ik dat nog het minste probleem. Ik vind het belangrijker dat we komen tot een goede afspraak. En, de, en voor mij staat uh, de Nieuwe Kerk, 30 april, echt helemaal los nee, van het maar, proces. Maar zegt hij dan ook van, ja, het kan ook half mei worden... en dan moet Olly Reem maar twee weken wachten? En liever niet natuurlijk, omdat niet zozeer Olly Reem mij nou heel erg belangrijk is op dit moment... maar omdat ik het belangrijk vind voor Nederland... dat wij aan u en mij en iedereen die uh, moet besluiten of hij een huis gaat kopen... Uh, duidelijkheid willen geven. En je merkt nu dat voor het herstel van consumentenvertrouwen dit ook belangrijk is. Nou, succes de komende tijd. Dank u wel. Ook? Ja, het is tijd voor muziek. David Bowie heeft uit het niets zijn nieuwe album online gezet. Gijsbert Kamer is popjournalist. Gijsbert, goedenavond. Goedenavond. Is het wat? Ja, het is een erg uh, le leuke plaat, wil ik eigenlijk uh, bijna zeggen. Uh, Bowie zingt erop uh, in een zeer goed gemut. Het lijkt echt alsof hij er heel veel lol in heeft gehad. Hij heeft jarenlang niks gedaan. Hij heeft echt weer iedereen bij elkaar getrommeld om uh, in het geheim om, uh, om vooral voor voor zijn eigen plezier volgens mij muziek te gaan maken. Ja. Dat, dat hoor je aan alle nummers. Wanneer zou de plaat eigenlijk uitkomen? De plaat komt uh, in Nederland volgende week vrijdag uit. En uh, de, in, in veel landen pas na het volgende weekend. En nu ineens, uh, zoals het ook met zijn uh, single gegaan is, ineens stond hij dan op, uh, op iTunes, weliswaar alleen te streamen, maar uh, wel, uh, wel helemaal te beluisteren. Iedereen kan gewoon luisteren op uh, voor niks vanop. Iedereen kan alles luisteren voor niks. Ja, en, en we, we, we, we, en, we kunnen ze alsnog bepalen of, of ze hem gaan, gaan kopen. Waarom is dat? Ja, ik, ik denk dat het een, een nieuwe soort uh, stunt is van David Bowie... zoals hij ook zijn vorige uh, zijn, zijn, zijn single zeg maar, bij Armin Now ineens op zijn verjaardag... vanuit het niks presenteerde op zijn eigen website. En uh, hij weet natuurlijk ook hoe het gaat tegenwoordig met social media... Ja. Iedereen weet het onmiddellijk te vinden en iedereen kan het onmiddellijk overal uh, luisteren. En uh, dat, dat werkt in ieder geval goedkoper en misschien ook wel beter dan dat je overal affiches moet gaan ophangen ja. aan de, op, op de bushokjes van er is een nieuwe Dave Bowie plaat uit. Gewoon omdat het kan. The Greatest ja. Comeback Album Ever, wordt er in Engeland gezegd, Eens? Uh, nou, uh, ik moet wel zeggen, ik heb me wel zeer geamuseerd met de Britse pest de afgelopen dagen, waarin iedereen zegt dat ze de allereerste recensie hadden, ah, en ook nog eens, dat ze de allerenthousiaste recensie hadden, en de allergrootste recensie hadden. Uh, ik vind het ik vind een goede plaat. Uh, het is nog te vroeg, ik heb nu een dag... Zeg maar dat je hem een keer of zes, zeven gehoord. En uh, ik, ik, ik, vind dat, ik draai hem met veel plezier. Maar om nou hem af te zetten tegen plaatsen als Ziggy Stardus en dat soort dingen, dat weet ik niet. En de uh, Greatest Comeback. Ja, het is een comeback, want hij heeft tien jaar niks gedaan. Dat nou, is ja, het waar. Maar, ja, maar de Greatest, maar is, dat weten afwachten we nog we niet. Ik Laatwachter dat de plaat echt gaat leven bij iedereen. Dat, nou, uh, dat, dat zal de tijd leren. Ja, naar welk nummer gaan we luisteren? We gaan luisteren naar het laatste nummer van het album. Uh, Heat heet dat. En dat wil ik graag laten horen. Ten eerste omdat het me meteen heel erg opviel. Omdat uh, Dave Bowie zingt als een van zijn oude helden, uh, Scott Walker. Uh, veel minder, uh, ja, dat vond ik heel mooi. En uh, ook vanwege de teksten. I tell myself, I don't know who I am. En dat is, uh, dat is na al die jaren wel fascinerend. Plus de regel: I'm a seer, I am a liar. I'm a seer, I am a liar. Ik ben een ziener en ik ben een leugenaar. Dus uh, dat, daarmee sluit de plaat af. Dus uiteindelijk weten we nog niks over wie die man nou okay. uiteindelijk is, Dave Bowie, na 66 jaar. Dankjewel. Dankjewel, wel. met dan. kamer. wel. trapped between the The night was always falling The peacock in the snow And I tell myself I don't know who I am And I tell myself I don't know who I am My father and the prison, my father and the prison. I can only love you by hating him more. That's not the truth. It's too big a world. He believed That love is theft Love and The theft of love And I tell myself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 Morgen is in Utrecht de Zeldzame Ziektendag. Een bijeenkomst waar patiënten en ouders van kinderen... met een zeldzame aandoening elkaar kunnen ontmoeten. Goedenavond, Ilse Zandbergen, directeur van het Zeldzame Ziektefonds... en Inge Koningsberger, hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Mevrouw Koningsberger, um, u bent moeder van een kind met een zeldzame ziekte. Klopt, ja. Wanneer uh, merkt u dat er iets aan de hand was? Nou, het was eigenlijk vlak voor onze zoon's uh, vierde verjaardag... Um... Ja, toen bleek dat hij iets minder uh, hard rende dan andere kinderen. Hij liep wat moeilijker naar boven. Dus eigenlijk dacht ik van nou, we gaan eens naar de huisarts... en dan gaan we het tien keer naar de fysiotherapeut en dan uh, gaan we verder met het ja. leven. Maar dat bleek niet helemaal uh, zo mm, te kunnen? Nee, nee, nee. De huisarts adviseerde ons om uh, ja, te laten uitsluiten dat hij een spierziekte had. Wat dus was zijn eerste reactie eigenlijk? Eigenlijk wel. Ja, klopt. Toch typerende dingen die hij eigenlijk niet kon. Maar ja, wij hadden geen idee, want we uh, kenden de hele ziekte natuurlijk niet. En in het AMC bleek eigenlijk al meteen dat hij inderdaad een, een spierziekte zou hebben. Ja, en wisten ze ook meteen welke spierziekte? Nee, nee. Wel bleek na een biopt uh, van zijn spierweefsel dat hij een spierziekte had. Een, een progressieve ziekte zat er vaak bij kinderen. Uh, welke, dat was eigenlijk niet helemaal duidelijk. En daar kwamen ze pas een 2,5 jaar zoeken achter. 2,5 jaar? Ja. Oké, okay. en wat bleek hij toen te hebben? Hij blijkt de ziekte van bedlam te hebben. is toevallig een Nederlandse professor. En uh, ja, een uiterst zeldzame ziekte. Minder dan 100 mensen hebben deze spierziekte, wereldwijd. Ja, en, en, en wat is het precies voor een ziekte? Je, hebt, je, je spieren doen het niet goed, maar over ja. welke spieren gaat het? Um, eigenlijk de spieren van zijn hele lichaam. Um, ja, dat merk je vooral uh, natuurlijk met, uh, met alles eigenlijk. Bijvoorbeeld opstaan, traplopen, rennen. Ja. Dat zijn de symptomen. En het is een progressieve ziekte, dus... Dat gaat de komende tijd door. Klopt, en dat zien we ook eigenlijk al. Waar we bij zijn vierde jaar nog niet konden voorstellen... dat je dat, uh, zo'n zo lijfje ziet dat, dat het niet meer gaat doen... dan zien we nu wel degelijk de grote verandering al. Want hoe oud is Timo inmiddels? Hij is net acht. Net acht, dus ja. hij heeft het dus nu de helft van zijn leven ja, eigenlijk. Klopt, ja, klopt. En hoe gaat het op het moment met hem? Nou, uh, op zich is hij een superleuk, vrolijk kind. Zoals elk kind, net zo, zo vervelend af en toe. En net zo leuk als anderen. Uh, maar we zien wel degelijk dat hij natuurlijk grote problemen al kent. Zo, we hebben net een uh, grote woonhuislift in huis geplaatst. Uh, hij heeft een aangepaste fiets, een rolstoel, ja. uh, noem maar op. Ja. Wat betekent het moment dat je de diagnose hoort? Ja, dat moment is uh, ja, afgrijzelijk natuurlijk. De wereld stort wel in en dan kijk je naar buiten en dan zie je dat alles doorgaat. En, uh, het is eigenlijk het laatste wat je als ouder wil horen, dat je kind een ernstige ziekte heeft. En ja, dat wil je eigenlijk uh, niet. Nee, en wat ga je dan doen? Nou, het eerste wat je eigenlijk toch al doet is zoveel mogelijk op onderzoek uitgaan. Natuurlijk via internet. Um, je wil zoveel mogelijk ervan weten. En je wil ook onmiddellijk denken, wat kunnen we doen? En als dan blijkt dat het uh, ja, onbekend is welke ziekte is... dan kan je eigenlijk sowieso niks doen. Liefst wil je dus weten wat het precies is. En toen na 2,5 jaar dat duidelijk werd... Ja, is het alsnog heel erg moeilijk dat er dan nog geen medicijnen zijn en geen therapieën zijn. En dat er eigenlijk geen onderzoeken lopen, omdat de ziekte te zeldzaam is. Ja. Is het een genetische ziekte? Nou, uh, omdat we nu weten wat het is, hebben we dat kunnen onderzoeken. en uh, Het is een spontane mutatie, dus het is bij onze zoon begonnen. Ja. En, uh, Maakt dat voor jullie als ouders nog uit? Nou, uh, toch wel. Bijvoorbeeld uh, de kinderen van onze andere kinderen... ja, die maken er eigenlijk geen kans op. Uh, nee. We hebben een hoop nichtjes en neefjes, die uh, zijn daar in principe allemaal vrij van. Dus het is heel belangrijk om te weten ja, of het wel of niet genetisch is. Ja. Uh, 100 wereldwijd. Hoeveel mensen in Nederland hebben het? Nou, ik weet niet precies. Ik denk rond de 10. Echt een heel klein aantal. En hoeveel kinderen? Nou, dat is ook niet bekend. Nee. Ik ken alleen in Amerika enkele gezinnen die uh, kinderen hebben met, spiers, met deze Oké. Okay. Ilse Sandbergen, uh, een zeldzame ziektedag morgen. Ja. Uh, wat is het nut daarvan? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is dat uh, mensen met een zeldzame ziekte... Uh, met elkaar in contact kunnen komen... Want je ziet dat uh, heel veel uh, mensen en gezinnen... met dezelfde problemen kampen. En uh, op zo'n dag is gewoon iedereen bijzonder. En iedereen heeft wel iets. Uh, dus aan de andere kant ben je daardoor ook gewoon weer minder bijzonder. En uh, kun je ook gewoon eens lekker jezelf zijn. En hoef je niet altijd maar uit te leggen wat je hebt. En uh, nou ja, kunnen die mensen gewoon even lekker een dagje genieten. Ja. Uh, u zit een ja te knikken. Dat gevoel herkent u? Nou, zeker. En dat is ook wel eens... Heel fijn voor een gezin. Je maakt zoveel nare dingen mee. Ook voor de broertjes en zusjes en natuurlijk andere familieleden. Het is heel erg leuk om dan iets leuks te doen, dankzij die stomme ziekte. Ja, want waarom is het leuk? Um, nou, het is een feestelijke dag. Uh, alles is tot in de puntjes uh, verzorgd bij deze stichting. En uh, ja, Ze maken echt het gevoel van je bent bijzonder. Op een leuke manier in plaats van op een negatieve manier. Ja, precies. Ja. Um, wat zijn, u zegt ze hebben veel gezamenlijke dingen over overeenkomsten. Wat zijn die overeenkomsten? Nou ja, wat uh, Inge net al vertelde is dat vaak de diagnose heel laat wordt gesteld. Tweeënhalf um, twee jaar in dit geval? Ja, dat is uh, sowieso al lang. Maar ik ken gezinnen bij wie het soms wel zes jaar heeft geduurd. En ik ken ook gezinnen bij wie nog helemaal geen diagnose is gesteld. En je ziet dat veel mensen uh, ja, veel onbegrip uh, tegenkomen vanuit de buitenwereld. Omdat je aan veel kinderen met een zeldzame ziekte eigenlijk niks ziet. En uh, je moet natuurlijk altijd uitleggen wat je kindje heeft. Um, en dat wordt ja, soms wel wordt als vervelend ervaren door sommige mensen. Oh ja. En wat kunt u dan verder als stichting doen? Nou, wat wij uh, vanuit het Zeldzame Ziektefonds vooral doen... is heel veel uh, um, onderzoek mogelijk maken. Maar dus... ja, er zijn 6000 verschillende ziekten, hè? Ja, dat klopt. Dus, dus... Waar, waar kiest u dan voor? Nou ja, waar wij voor kiezen is uh, in ieder geval onderzoeken... die uh, uh, vaak ook weer andere patiëntengroepen kunnen helpen. Dus het is vaak zo, uh, bijvoorbeeld ook bij spierziekten... dat als er voor één ziekte een oplossing komt... dat dat ook weer effect kan hebben op andere ziekten. Oké. Okay. Um, en we kiezen voor uh, ziekten die echt uh, nou ja, of uh, dodelijk of zwaar invaliderend zijn. De ernstigste ziekte eigenlijk. Ja, ja. ja hoe vervelend het ook is. Maar um, uh, ja, vanuit de overheid wordt daar gewoon weinig geld in geïnvesteerd. Omdat het zulke kleine patiëntengroepen zijn. Ja. En door het zeldzame ziektefonds wordt er dus toch, toch het onderzoek gedaan. Om te kijken of er oplossingen gevonden kunnen worden. Ja. Inge, weet u hoe het verder gaat met uh, Timo? Wat is de prognose, de verwachting? Um, nou, Het is natuurlijk een progressieve spierziekte. Uh, hij is nu acht. Um, hij wordt groter. En met minder spieren moet hij eigenlijk meer lichaam gaan dragen. Uh, dus hij wordt uh, ja, behoorlijk gehandicapt, zeg maar. Ja, ja. En uh, hoe lang kan dat doorgaan? Is daar iets over bekend? Is daar iets over te zeggen? Nou, daar is natuurlijk geen stop op. En het vervelende met deze spierziekte, met alle spierziekten, is dat uh, de spieren die zijn afgebroken, worden ook niet meer aangemaakt. Dus nee, nee. het is ook een beetje een race tegen de klok. Het wordt alleen maar minder? Het wordt zeker minder, duidelijk. Ja, ja Ook omdat je gewoon uh, het lijf wordt groter en de spierkracht wordt minder. Het ja. is eigenlijk een heel treurig vooruitzicht. Ik kan me ook voorstellen dat u als fonds ook het gevoel heeft... Ja, eigenlijk kunnen we ook niet veel doen. Nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik vind niks doen erger. Um, dus um, al het geld wat naar onderzoek gaat... Uh, voor zeldzame ziekten, spierziekten, stofwisselingsziekten, kinderkanker... al die vreselijke ziektes... Al het geld wat we daarvoor kunnen inzamelen voor onderzoek is van essentieel belang. Ja. En heeft u het gevoel, uh, mevrouw Koningsberger, dat u echt iets heeft aan de stichting? Oh, nou, en, of, en eigenlijk wel op meer manieren. Het is sowieso ontzettend prettig om, uh, ja, dat je gehoord wordt als een patiëntengroep. Want uh, er is natuurlijk niks. Er nee. is geen farmaceutische industrie die belang heeft bij. Uh, er nee, We hebben geen belang, daar is de groep nee, te klein voor. Precies. En. Uh, ja, het is heel fijn dat uh, je weet dat andere mensen zich daarvoor inzetten. En, en weten hoe belangrijk het is. Ja. Alles staat of valt met onderzoek. Zonder onderzoek gebeurt er sowieso niks. En dan zijn het ook weer de volgende generaties die, uh, die er niks van zullen hebben. En daarnaast is het ook uh, ja, lotgenotencontact. Um, op zo'n dag zie je ook eens wat andere kinderen hebben. dan is ook weer een mogelijkheid om met je kind in gesprek te gaan erover. Uh, want heeft u hoop op medicijn of zegt u van nou... Nou, Mijn zoon die heeft wel de grootste wens. die zegt, uh, ik wil een pilletje voor de spierziekte. Ja. Waar blijft hij? En uh, wij dromen met hem mee. Ja, Dat is de situatie. Ja. Ja. En dat geldt voor hoeveel mensen in ons land? 1 miljoen mensen hebben te maken met een zeldzame ziekte. Dus dat is echt een enorm aantal. En uh, dat is verdeeld over 6000 verschillende aandoeningen. Dus het is echt een flinke groep. Maar het zijn hele verschillende soorten ziekten, neem ik aan. Ja. Ik. ja, dat ja. klopt. Het ja. hoeft niet zo ernstig te zijn als in het geval van Timo. Over het algemeen zijn het vrij ernstige aandoeningen. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Dan wens ik u heel veel um, succes met uw fonds. Dank je wel. En een hele leuke dag morgen. Hartelijk dank. Inge Koningsberger, uh, moeder en Ilse Zandbergen... directeur van het Zeldzame Ziektefonds. Hartelijk dank. Dank je. Graag aan. Muziek van de Harlem Globetrotters, een paar oud basketballers van het showteam zijn op dit moment in Noord-Korea en hebben daar een demonstratiewedstrijd gespeeld. Leander Scharlakens is sportjournalist in Amerika, columnist bij Sport America en schreef het boek De Amerikaanse Sportdroom. Leander, goedenavond. Goedenavond. Ja, wat zijn het precies de Harlem Globetrotters? Nou, je zegt het zelf al een beetje, het is een showteam en ze spelen al 85 jaar lang over heel de wereld uh, demonstratiewedstrijden. Waarbij ze vooral zo, spe zo spectaculair mogelijk spelen, dus veel dunken, veel trucjes, dat soort dingen. En 85 jaar, dat suggereert dat het uh, team voortdurend van samenstelling verandert? Ja, nou ja, de, de, de samenstelling blijft wel uh, in, in grote lijnen dezelfde, jaren aan een stuk, maar natuurlijk, het zijn niet al 85 jaar dezelfde spelers. Nee, en ze trekken over de wereld om gewoon zo, zo spectaculair mogelijk basketbal te laten zien. Ja, het is een show, uh, net als eigenlijk, uh, net als een zanger of zo, die op, op tournee gaat. Uh, ze zijn al in 120 landen geweest, geloof ik, en hebben meer dan 20.000 wedstrijden gespeeld. Oh ja. En dan kiezen ze nu Noord-Korea uit. Waarom is dat? Nou, in, in eerste instantie is het omdat ze met een televisieprogramma bezig zijn voor uh, HBO. Dat is een uh, Amerikaans betaalzender die onder andere Sex and the City produceerde. En, uh, en daarom kwamen ze daar dus binnen. En, en Dennis Rodman ging dus mee, dat is een beroemde oud-basketballer, eigenlijk ja. een, een beetje maf, uh, <lacht> als, in een soort van vredesmissie of zoiets. Dat was de gedachte, ze gingen vrede stichten. Nou, dat, dat was zijn gedachte blijkbaar, maar hij heeft wel meer rade gedachten. Dus, uh... <laughs> ja. In Noord-Korea is veel aandacht voor de basketballers. We luisteren even naar een fragment uit het Noord-Koreaanse journaal. Ja, NBA hoorden we even, hè? Dat, uh, dat herkennen ja. we dan. Is er iets bekend over waarom Kim Jong-un de basketballers heeft binnengelaten? Nou, van hem is wel bekend uh, dat hij een heel groot basketbalfan is. En dat hij dat vooral was in de jaren negentig, toen de Chicago Bulls uh, aan de wereldtop stonden. En toen ook uh, Dennis Rodman daar een van de gevierde mannen is. We weten van een paar dingen die we van hem weten, weten we bijvoorbeeld dat hij ontzettend veel uh, van die basketball-sneakers heeft. Dus van die schoenen, okay. van die gimpen En dat hij heel erg veel NBA-shirtjes bezit. Dus het is, uh, het is een grote fan. Ja, precies. Dat zal er wel mee te maken hebben. Is het altijd een showteam geweest eigenlijk? Altijd geweest. Um, het is opgericht als, als een professioneel showteam. Uh, precies wanneer weten ze niet, maar ergens in de jaren twintig. Maar ze hebben wel, wel meer van dit soort acties ondernomen over de jaren, door de jaren heen. Zijn ze zijn bijvoorbeeld in de jaren vijftig al een paar keer achter het uh, ijzeren gordijn uh, gaan spelen. op uitnodiging van de Sovjet-Unie. Um, dus ze hebben wel eerder dit soort politieke, politieke tripjes gehad. Ja, en is het blank en zwart of alleen zwart? Um, nou, tot voor kort was het, was het alleen een zwart team en dat is dan ook wel weer interessant, want tot, volgens mij was het eind jaren 40 pas dat in de NBA, of de voorganger van de NBA, dat zwarte spelers daarin mee mochten doen. Dus eigenlijk was het in eerste instantie een soort alternatief voor zwarte spelers die, uh, die daar niet in mee mochten doen. Oké, okay, en, en vond de zwarte gemeenschap dat mooi, zo'n eigen team, of uh, hadden ze het liever anders gezien? Nou, daar zijn ze een beetje over verdeeld. Of dat waren ze heel lang. Dat was een beetje controversieel. Want bijvoorbeeld tijdens de emancipatiestrijd uh, eigenlijk in Amerika van de zwarte... Uh, stonden ze aan de ene kant symbool voor zwarte trots en zwart kunnen. Want ze waren heel goed. Ze wonnen ook vaak van, van blanke teams. Zelfs van de, van de blanke kampioenen. En ze werden een soort officieus wereldkampioen op een gegeven moment. Mm. Maar anderzijds vonden anderen weer dat, dat ze... Ja, met al hun capriolen en kuren dat ze een beetje het, het stereotype van de, van de ja om, om het een beetje cru te zeggen, de domme zwarte een beetje aansterkte. Dus dat werd niet altijd in dank afgenomen. Maar wat voor dingen deden ze dan die die opmerking uitlokten? Nou ja, uh, ze, ze spelen dat ze de ballen tegen iemand de hoofd aanstuiten of zo. Of ze spelen gewoon heel erg maf basketbal. Ja. Um, en daar hadden ze dan een, een speciale tegenstander voor. De, de Washington Generals. Die, die eigenlijk gewoon een beetje daar stonden om gepiekeld te worden. Ja, precies. Ja. En, en de blanke bevolking, hoe reageerde die op zo'n zwart team? Nou ja, die, die heeft het denk ik niet zo gestoord. Want het was eigenlijk gewoon een showteam. En die vonden het wel leuk. Um, en ze zijn eigenlijk ook pas... Uh, het heeft ook even geduurd voordat ze echt beroemd waren. Dus, dus voor controverse heeft het onder de blanken eigenlijk niet zo heel erg veel voor gezorgd. Nee. Nu zijn ze, zijn ze dan in Noord-Korea. Dat is natuurlijk een land waar Amerika een zeer gespannen uh, relatie mee heeft. Je noemde net uh, Dennis Rotman al. Die speelt bij die Globetrotters en die is lovend over Noord-Korea. En die noemt Kim Jong-un zelfs een vriend voor het leven. Wat, wat vinden ze daarvan in Amerika? Ja, hele rare actie. Allereerst wist de State Department, dus het ministerie van Buitenlandse Zaken, er helemaal niks vanaf. Dus ze hebben het helemaal op zichzelf gedaan. En ja, het is natuurlijk geen goede zet, want hij zei tevens, Rodman, toen hij vertrok, dat Kim Jong-un, net als zijn vader en zijn grootvader, natuurlijk zijn voorgangers, heel veel lof had voor hen. En, uh, en hij zei ook dat ze ontzettend geliefd waren bij een volk... en dat het goede en sterke leiders waren. Ja, dat soort dingen, dat, dat kun je natuurlijk uh, dat kun je moeilijk zeggen. Dus ik, het, het toont ook niet aan dat hij veel uh, analytisch vermogen heeft, politiek gezien. Nee, maar ik las ook dat hij hoopte dat hij de Kingdom Style zou tegenkomen. <laughs> terwijl ja, dat toch echt Zuid-Korea is, toch? Ja. ja, ja. Hij, hij, hij is gewoon een, een opmerkelijke man, zullen we maar zeggen. Het is dus een hele rare man, ja, hij deed altijd dingen toen hij, toen hij basketbalde had veel tatoeages en zo en, en veel neusringen. Maar hij, dan kwam hij ook in een, uh, in een trouwjurk van een vrouw aanzetten voor een, voor een boeklancering of zoiets, dat soort dingen. Het past in beeld? Het past in het beeld. Oh, ja. Ja. En, en vermoed je dat dit tot imago-schade leidt of zal dat wel meevallen? Nou voor hem uh, zijn bijnaam was de worm, dat, dat een de, de worm dus. Dus dat gaf al een beetje zijn, zijn onderwereld imago aan. Hij is gewoon van hem nemen ze hier in Amerika eigenlijk alles wel aan. Ik denk dat voor de globetrotters die hebben toch een geschiedenis van een soort van ja toch een soort politieke soms. Uh, achtergrond soort van motivatie te hebben. Ze hebben bijvoorbeeld als ereleden hebben ze Henry Kissinger, okay, Nelson yeah. Mandela, paus Johannes Paulus. Dus het wordt van hun eigenlijk denk ik ook wel geaccepteerd. Oké. Okay, nou goed. Leander Scharlakens, blijf het voor ons volgen. Dankjewel. Doei. Het is vijf voor twaalf. Boris Johnson, de burgemeester van Londen, is boos. Het Europees parlement en de lidstaten besloten gisteren... om de bonus van bankiers te beperken tot maximaal één jaar salaris. En nu vreest Johnson een uittocht van bankiers uit de city... naar New York en Singapore. Goedenavond, Vic Meijer. Goedenavond. Emerit is ook leraar oude geschiedenis van de Universiteit van Amsterdam. Ja, Is Boris Johnson een groot kenner van het Oude Romeinse Rijk? Ja, dat is hij zeker. Want hij heeft enkele jaren geleden heeft Boris Johnson een boek geschreven... De Droom van Rome... Dus hij weet wel waar hij het over heeft. Ja, want hij noemde de bonus, en ik vertaal het nu even... de meest waarhoofdige maatregel die op het vasteland is bedacht... sinds Diocletianus de prijzen van het fruit... binnen het Romeinse Rijk wilde harmoniseren. Ja, dat is een hele zinvol. <laughs> ja. Kijk, hij vindt die, die bonussen... dat leidt ertoe dat al die bankiers dat die wegtrekken... en dat je een overregulering krijgt. En dan haalt hij aan het prijsedict van Diocletianus... Diocletianus was keizer van 284 tot 34, vond het rijk te groot worden, nam een medekeizer, twee onderkeizers. En op een zeker moment was de inflatie zo groot geworden, de munten werden niet meer geaccepteerd, dat hij besloot om een maximum vast te stellen aan alle prijzen. Dus graan, fruit, groente, runderen, eh, zelfs leven die voor het Colosseum werden aangevoerd, daar werd een vaste, gewoon, gewoon, gewoon, gewoon tomaten, 2,50 euro en niet meer. Nee, precies. Dus uh, het mocht niet meer. En het werd natuurlijk daardoor een soort dwangmaatschappij. Want ja, er waren natuurlijk genoeg speculanten... die hielden dat voedsel achter, dus het werkte niet. Het kwam op de Zwarte Markt terecht. En die hele maatregel heeft dus tot niets geleid. Okay. En Boris Johnson wil nou zeggen... kijk, als je dat nu gaat doen en je gaat alles overreguleren... dan krijg je precies hetzelfde... Als wat je met dat prijsedict hebt gekregen. En er zijn nu zelfs geleerden die beweren dat door dat prijsedict... ...is ook een beetje die crisis van de vierde eeuw gekomen. Okay. Dat de, de prijzen bleven hoog, uh, de, de economie stokte. Het heeft dus averechts gewerkt. En daarom zegt Boris Johnson, je moet dat niet doen. Ja. Uh, Kijk, of u net of al... de in mank gaat, ik denk het wel... Oh, dat, dat, dat toch wel. Want, maar u zei net al van, hij kent het uh, Romeinse Rijk goed... en hij heeft er ook uh, over geschreven, de Droom ja. van Rome. Um, de, kan je, is het een goede vergelijking, vindt u? Nou, het is een beetje zo dat je natuurlijk moet uitkijken met alles te reguleren. Maar ik heb geen verstand van bankiers. En ik weet dus niet of je, als je de bonussen aan een plafond zet of de bonussen afschaft... Of daardoor een enorme uh, vlucht van bankiers naar Singapore en New York gaat ontstaan. Wat hij denkt, dus dat, dat, dat durf ik niet te zeggen. Nee, en een bankier is wat anders dan een tomaat. Een bankier is wat anders dan een tomaat. Maar het aardige was. In dat edict werd alles geregeld. Dus dat was een overgereguleerde maatschappij. En het aardige is dat als je komt, ik zal maar zeggen, in Libië. dan zie je daar op steen. zie je daar bijvoorbeeld bepaalde gedeelten. van dat edict nog afgebeeld. Oké, okay, dus dat dus leeft nog in het wel. het hele Rijk die maatregelen worden uitgevoerd. Nou ja. Komt vast daar hard aan in Brussel, dit, of niet? Nou, ik weet het niet. Maar Boris Johnson is natuurlijk wel een man met een zekere status. Hij is ook een, een populaire man. Hij ja. heeft verstand van Europa, heeft zelf in Brussel gezeten... Ze liggen vast en wakker is daar. verlegen om nee. een uh, gepeperde uitspraak. Dank u wel, Fik Meijer. Wij zijn er morgen weer, dan zit Max van Wezel hier. Zometeen is er Casa Luna, daarin is Laurens Jongsen te gast. Hij wil Mali de eigen muziek teruggeven. Veel plezier daarbij. Goedenacht.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 Zondagochtend, van 8 tot 10... Ja, gaat het nog? Hoort u ons als vanouds op Radio 1. Uh, zelfde tijd, dezelfde zender, maar niet dezelfde plek. Nee, we zijn uh, roeiend en wel op weg naar het Naardermeer. Bezoekerscentrum Stadzicht is vanaf deze week onze nieuwe zondagse studio. Uh. Even door, Roelie Menno, in de komende uitzending. Fout hout wordt verboden. En we gaan op zoek naar de grote lijster. En we beleven de start van de vlinderverkiezing. Dat dus zondagochtend van 8 tot 10. Vanaf het Naar de Meer, we zijn er bijna. Vroege vogels. Radio 1. En slag. Het nieuws van alle kanten.